5 uur. Dit is Radio 1 met Lucella Carasso. En zo in het NOS Radio 1-journaal... meer over het proces tegen de verdachte van de dood van de grensrechter uit Almere. Het OM kwam vanmiddag met de strafeisen. Nu eerst het NOS-journaal, Freddy Fantijn. De Belgische spoorwegen stoppen met de Vira, de hoge snelheidstrein tussen Nederland en België. Het bedrijf neemt de drie bestelde treinstellen niet af, omdat ze onbetrouwbaar zijn. Ook de Italiaanse treinenbouwer, Ansaldo Breda, is onbetrouwbaar gebleken. Aanleiding zijn de technische problemen met de treinstellen. Internationale ingenieursbureaus constateerden onder meer dat de assen van sommige Vira's al na enkele kilometers roesten... en daardoor zouden kunnen breken, en ook de remmen zijn onbetrouwbaar. In totaal zijn de ingenieurs 26 problemen tegengekomen. Justitie eist tegen de verdachte in de zaak van de Almeerse grensrechter Richard Nieuwenhuizen gevangenisstraffen tot zes jaar. Volgens het Openbaar Ministerie zijn zeven van de acht verdachten schuldig aan het medeplegen van doodslag. De hoogste eis, zes jaar, is voor de vader van een van de voetballers. Verslaggever Litwin Gevers vertelt hoe de officier van justitie tot deze strafeisen is gekomen omdat ze natuurlijk iets verschrikkelijks gedaan hebben, zegt het openbaar ministerie, maar ook omdat ze geen uh, verantwoordelijkheid hebben genomen voor wat er gebeurd is en omdat ze geen openheid van zaken hebben gegeven. Ik weet bijvoorbeeld niet, zei de officier van justitie, of ze spijt hebben. Nou, zoiets zou die strafeis hebben kunnen verlagen, maar dat had hij dus allemaal niet in handen. Hoewel niet precies is vast te stellen wie de grensrechter op welke plek heeft geraakt... is volgens justitie wel duidelijk dat Nieuwenhuizen twee keer is gevallen... en dat er twee keer op hem is ingeschopt. In het kabinet is oneenigheid ontstaan over de mensenrechtennota van PvdA-minister Timmermans. In VVD-kringen wordt die nota een moralistisch stuk genoemd. Dat doet denken aan Jan Pronk. Nederland moet volgens de VVD bij het mensenrechtenbeleid... meer rekening houden met de positie van het bedrijfsleven. Bronnen in beide coalitiepartijen voorspellen... dat Timmermans zijn plannen op onderdelen zal aanpassen... en dat het meningsverschil daarmee de komende weken wordt opgelost. Premier Rutte heeft grote bezwaren tegen het plan om een permanent voorzitter te benoemen voor de eurogroep. Waarin de ministers van Financiën van de landen van de eurozone zitten. Frankrijk en Duitsland willen dat de functie een voltijdsbaan wordt. Rutte benadrukte dat er in Brussel al veel discussies zijn tussen de instituten. We hebben een president van de commissie, van de Europese Raad, van de Europese Centrale Bank, een voorzitter van het parlement, de rolerend voorzitter van de Unie. Een deel van de tijd in Brussel gaat verloren aan de competentieconflicten tussen al die instituties. Daar nog een zesde president Nazetten, verergert denk ik dat risico. Bovendien zou een permanente voorzitter veel meer een politieke rol krijgen... dan de huidige deeltijdsvoorzitter. En dan loop je het risico dat er veel meer politieke discussies komen... over de begroting, zei premier Rutte. De Rotterdammer van 22, die gisteren werd opgepakt... in verband met het gestolen en uitgelekte VWO, eindexamen Frans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 In Amsterdam, meer en Zeewolde zijn gisteren zes leden van een Italiaanse misdaadorganisatie opgepakt. Het gebeurde op verzoek van het Belgische Openbaar Ministerie. De organisatie van een maffiafamilie die in België woont zou zich al 15 jaar bezighouden met een grootschalige handel in drugs. Ook in België zijn verdachten aangehouden. In Nederland zijn zeven woningen en die bedrijfspanden doorzocht. Daar werden drugs, munitie en 50.000 euro cash in beslag genomen. De zes verdachten worden overgeleverd aan België. Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Vanavond en vannacht kan het nevelig worden. Het koelt af tot 9 graden. Morgen is het droog. De dag begint bewolkt, maar later gaat de zon schijnen. Zondag meer zon, minder wind. En het wordt dit week einde 14 tot 17 graden. Dan krijgt u de verkeersinformatie van Jolanda van der Velden. Met meer informatie over de perikelen bij de A10 bij de Zeeburgertunnel. De uh, tussenknoopend Amstel en de Zeebrugge-tunnel staat 6 kilometer richting Zaanstad. De rechter reishok is daar dicht. En het blijkt dat het uh, aan uh, het.. Het vervangen van de putdeksel waarschijnlijk nog tot maandagochtend gaat duren. Die putdeksel moet op maat gemaakt worden. Door de file op de A10-Oost loopt het ook vast op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Bij knopend watergaasmeer staat 3 kilometer. Op de A7 Zaandam richting Hoorn staat bij de outfit Averhoorn 5 kilometer. De rechter is daar dicht, daar staat een auto stil, want die staat in brand. Op de A12 Utrecht richting Den Haag tussen knooppunt Ouderijn en Nieuwebrug 11 kilometer. Eerst was het een aanrijding en nu staat er een auto met pech stil. Tussen Woerden en Nieuwebrug is de rechte ook dicht. Ik ga naar Managementboek omdat ze er alles hebben. 18.000 producten op voorraad. En wat je voor 9 uur s avonds bestelt, heb je morgen in huis. Managementboek.nl. Gewoon meer.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 Je stuurt de mensen op straat. Ik weet niet waarheen. Straks meer vanuit Amsterdam. Eerst de FIRA, want de Belgische spoorwegen gaan dus niet verder met uh, die treinstellen uit Italië. De bestuursvoorzitter, Ma Mart de Schmeemaker, die somde nog maar even op vanmiddag de afgelopen uur wat er allemaal mis mee is. Winterschade aan de voetreden van de deur, die gewoon loskwam. Een ja. uh, ja, metalen uh, deel van het dak dat naar boven kwam. Ik ga u eraan u te signaleren dat het geen gezond idee is... om met een metalen strip richting uh, uh, 25.000 volt kabels te reiken. Dat is zelfs heel gevaarlijk, maar dat was gewoon losgekomen... en omgeplooid bij een rijdende trein. Ja. ja en uh, Daardoor kwamen de Belgische spoorwegen kwamen ze tot de volgende conclusie. Wij denken dat de trein niet betrouwbaar is. Wij zien fundamentele problemen, zeker qua betrouwbaarheid... mogelijk qua veiligheid... En een revisie zou een hele grote bijkomende kost betekenen en mogelijk extra vertraging. En bovendien, zo zegt de dossiermaker. De producent geeft ons geen vertrouwen. Uh, zes jaar leveringsvertraging, slecht kwaliteitsbeheer, slechte financiële situatie. Daarom heeft NMBS ook nog geen treinen afgenomen. En dat gaat dus ook uh, niet meer gebeuren. Uh, daarom heeft uh, de raad van bestuur van de NMBS, eigenlijk beslist op basis van de voornamelijk technisch voorliggende second opinion rapporten van MacDonald en Concept Risk, en op aanbeveling van mezelf, heb ik een mandaat gekregen om uh, de levering van die 52 stellen uh, te weigeren, het aankoopcontract met Ansaldo Breda te ontbinden en de bankgarantie te lichten. En dat betekent dus uh, dat de Belgen het geld uh, gewoon zelf houden. Sander de Rouwen is tweede Kamerlid van het CDA. Goedemiddag. Goedemiddag. Zeg, hoe heeft u hier naar zitten luisteren? Met welk gevoel? Uh, ontluisterend en uh, vernietigend. Dat was uh, het eerste wat bij mij opkwam nadat ik vier pagina's vol had meegeschreven. Met uh, klachten, problemen, uh, oorzaken van uh, deze falende Vira. En ook nog verrassend voor u? Ja, want wij wisten al een hele lange tijd, uh, vanaf december namelijk al, dat de FIRA het niet goed deed. Uh, als Kamer zijn we ook zelf op bezoek geweest en hebben we zelf al uh, kunnen vaststellen dat er een aantal hele forse problemen waren. Dus steeds kregen wij als Kamer niet de informatie wat het probleem was. Maar uh, je kon dan alles voelen en merken dat het uh, veel verder ging dan aanvankelijke problemen. En het is dan ook ontluisterend uh, dat dit uh, zo heeft uh, kunnen plaatsvinden. En ik vind het ook ontluisterend dat uh, de staatssecretaris ons zelf hier niet over heeft geïnformeerd. Ja, die komt eind juni met een uh, rapport. Uh, Betty de Boer, Tweede Kamerlid van de VVD, ook goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, bent u ook ontzet door die uh, conclusies van de Belgen? Ja, het zijn redelijk uh, rampzalige conclusies. Ik begreep inderdaad dat er nogal een waslijst uh, uh, was van mankementen. Eh, dat uh, kan variëren natuurlijk als een toilet kapot is, is dat heel wat anders. Maar dit heeft inderdaad te maken met de fundamentele veiligheid van de trein. Dus er is gewoon structureel iets mis. En uh, ja, dat is inderdaad, dat ben ik met collega uh, Sander Brouwer eens, dat is redelijk ontluisterend. Ja, en, en die zegt, ik had het ook graag van staatssecretaris Mansveld gehoord, u ook? Nou goed, daar heb ik inmiddels contact mee gehad. Dus uh, oh, uh, ja, en? goed, als coalitie heb je misschien iets meer contact als uh, de oppositie. En wat zijn ze? Nou, volgende, week, het week, volgende, week, uh, volgende week zullen wij uh, inderdaad met de staatssecretaris ook om de tafel moeten uh, hoe, uh, welke stappen nu gezet moeten worden. Maar wat mij betreft is nu ook de NS echt eerst zelf aan zet, want die hebben dit treinstel gekocht. Die zullen heel goed hun positie moeten bepalen, want natuurlijk is het inderdaad zo... België heeft nog geen vrijstellen afgenomen, Nederland heeft dat wel. He, in welke juridische context zitten wij dan, kunnen wij er... Uh, dus zij moeten gewoon heel goed hun positie in deze bepalen... zodat niet alleen bij de treinen een feit zullen zijn, maar daarna misschien ook het geld. Ja, maar, dus, maar wacht even, want, dat... want, wist mevrouw Mansveld van al deze mankementen toen u haar sprak... of was dit voor haar ook een verrassing? Nee, die is niet van die mankementen, dat heb ik niet gehoord. Ik heb het net zo goed als jullie gehoord, uh, ook om vier uur. Nee, maar mevrouw Mansveld, toen u haar sprak, wist zij dit wel? Ik zeg net, uh, dat wist zij ook niet, denk ik. Want zij heeft, denk ik, ook om vier uur zitten luisteren. Want ik heb het niet van haar begrepen, dus kennelijk wist zij het misschien ook niet. Maar dat moet u haar zelf vragen. Ja, meneer De Rouw, ja, we krijgen haar nu nog niet te spreken. Uh, wat, wat vindt u daarvan dat de Belgen met deze persconferentie komen, de Nederlanders eind juni of misschien dan al volgende week, dat er een gesprek is? Uh, hadden ze dat niet even samen kunnen doen? Absoluut. Uh, de grootste problemen uh, zijn er voor Nederland omdat hij een heel groot belang erbij heeft. Die uh, zijn ook bij de NS omdat hij de onderzoeken heeft gedaan. En kennelijk krijgen de Belgen die als eerste en komen daarmee naar buiten. En kennelijk hoor ik ook net dat uh, de coalitie wel al een telefoontje heeft gehad. Maar de rest van de Kamer nog niet. Dus ik vind uh, ook dit weer een voorbeeld van een ontluisterende informatievoorziening. En ik vind dat ook de staatssecretaris nu vandaag nog al die rapporten die vandaag genoemd zijn... die kennelijk al bij een heel aantal partijen liggen waar vandaag openbaar uit geciteerd wordt... dat die nu dit weekend naar de Kamer moeten. Dit is echt werkelijk onbestaanbaar. Ja, en de Belgen die zeggen het gaat wel een jaar of twee duren voordat uh, die toestellen uh, zijn hersteld. Beter zijn gemaakt. Kunt u zich uh, meneer de Rouwen voorstellen dat de Vira nog in Nederland gaat rijden? Nee, dat kan ik mij niet meer voorstellen, Als dit allemaal zo klopt. En ik moet u zeggen, het komt allemaal uh, redelijk stevig open, onderbouwd met een aantal uh, bekende bureaus in Europa. Je zullen dat niet zo voorstellen. En als ik het zelf zo hoor, dan is deze trein zelfs als hij stilstaat in een remise een gevaarlijke omgeving. Dus ik kan mij absoluut niet voorstellen dat deze trein nog gaat rijden. Wat mij betreft in ieder geval niet meer in Nederland. En mevrouw De Boer, wat u betreft, uh, kan het überhaupt nog wel als, als de Belgen ermee ophouden? Nou ja, goed, dat kan wat dat dat zo zou zijn, uh, lijkt mij steeds kleiner geworden. En nogmaals, de NS heeft deze trein gekocht, uh, niet uh, van het van CDA, dus de, de NS moet echt heel goed haar positie in deze bepalen, zodat er niet nog meer uh, rampen gebeuren. En aan de hand van de strategie die de NS gaat kiezen, zullen wij als Kamer met de staatssecretaris om de tafel moeten om te kijken van uh, hoe de concessie, zeg maar, toch nog zoveel mogelijk naar behoren kan worden uitgevoerd. Want dat is onze taak. Ik ga niet op de stoel van de NS zetten. De NS heeft deze trein gekocht, helaas zeg ik er heel nadrukkelijk bij. En dat blijkt nu eigenlijk ook wel zoals België haar positie nu al kiest. Alleen, uh, ik wil eerst dat de NS gewoon eerst haar eigen strategie daarin bepaalt. Want nogmaals, het, is, het dreigt ook een juridisch steekspel te worden. En ik kan al heel harde dingen gaan roepen. Maar uh, straks zijn we nog meer geld kwijt. En dat risico wil ik althans niet voor mijn uh, rekening nemen. Mm. Dus ik wacht inderdaad af. En ik weet zeker dat de NS hier inderdaad natuurlijk ook goed naar zal kijken. En met een goede strategie zal komen. En uh, we moeten ondertussen de tussentijd kijken hoe we inderdaad een tijdelijke verbinding kunnen opzetten tussen uh, Nederland en België. Want het gaat uiteindelijk om die reiziger. Dus het uh, ja, vervangend vervoer moet er gewoon zo snel mogelijk komen. Nou, maar meneer De Rouw, de Belgen die komen nu met de Eurostar aan. Uh, Joris van Poppen, onze correspondent, zei eerder... Uh, er, er zitten ook wel belangen hè, van de Belgische spoorwegen bij andere maatschappijen. Dat speelt misschien ook nog wel een rol. Maar uh, er is dus een kans dat de NS verder eigenlijk niet meer meedoet straks... aan, aan dat eigen mooie traject richting Brussel. Voorop staat dat er een, een goede verbinding moet komen. En ik ben ervan overtuigd dat het de treinreiziger niet uitmaakt. of daar een logo van de NS. op welk bedrijf dan ook op staat. Dus ik roep de staatssecretaris ook op. om alle opties in Europa te bekijken. voor materieel. Blijf niet vastklampen aan partners. die tot op heden de reiziger hebben laten staan. En ik zie ook dat de NMBS. een uh, eigen uh, dochter naar voren schuift. Maar ik zou tegen, zeggen, uh, tegen de concessieontvangers. het is maar zeer de vraag. of deze concessie opnieuw gegeven moet worden. Ik vind dat wij zeker moeten overwegen om deze concessie helemaal te ontnemen... en te kijken of andere partijen wel betrouwbaar een goede dienst kunnen leveren. Want uh, nu zijn de partijen echt door het ijs gezakt. Sander de Rauw van het CDA, dank u wel. Betty de Boer van de VVD, ook u dank u wel voor uh, uw eerste reactie... op het besluit van België om dus te stoppen met de Vira. En na half zes dan praat ik met uh, onderzoeker Openbaar Vervoer aan de TU Delft. Wijnand Veneman die had in januari al gezegd... ach, jongens, let op, die Belgen die stoppen ermee. Dit is tot half zeven, het NOS Radio 1-journaal. Dan het proces over de dood van uh, grensrechter Richard Nieuwenhuis uit Almere. De strafeisen die zijn dus bekendgemaakt. Tegen de minderjarige verdachten zijn straffen tot twee jaar jeugddetentie geëist. Tegen de vader van een van hen, de enige volwassene die terecht staat, is de eis zes jaar cel. Pas anders, jij hebt de zaak deze week gevolgd in de rechtbank in Lelystad. Hoe is het Openbaar Ministerie uiteindelijk tot deze eisen gekomen? Nou, Lucella, die vraag die heb ik natuurlijk ook even gesteld aan het Openbaar Ministerie. Dus ik denk dat we het beste eventjes kunnen gaan luisteren naar het antwoord van het persofficier. Mevrouw, uh, ja, mijn naam mij nu even ontschoten is. Excuses. Mevrouw ja, de officier heeft bij de overwegingen voor de straf hij is meegenomen, bijvoorbeeld in de zaak van de meerderjarige, dat hij als vader en als begeleider een andere rol had moeten pakken daar. Hij had juist deescalerend, kalmerend moeten optreden in plaats van meermalen schoppen uitdelen. En bij de minderjarigen geldt vooral dat zij in groepsverband doorgaan met schoppen. Iemand tegen het hoofd schoppen die op de grond ligt. En zoals ook al verklaard is, zelfs huilt op een bepaald moment schoppen gewoon door. Ja, dat zijn zwaarwegende omstandigheden. En geen van de mensen heeft iets aangevoerd wat strafverminderen zou kunnen werken. Dus dan houdt het op. Dan houdt het op, mevrouw Bult was dat inderdaad. Uh, Paul, ja. het Openbaar Ministerie stelt dus eigenlijk alle verdachten op één lijn. Uh, terwijl er tegenstrijdige verklaringen waren. Ze, ze doen dat dus toch? Ja, en het is op zich wel heel erg opvallend. Het officier officie van justitie ik ga niet iemand aanwijzen die de fatale trap heeft uitgedeeld, waaraan Richard Nieuwenhuizen uiteindelijk is overleden. Nee, hij zegt iedereen die bij de mishandeling betrokken was, is schuldig aan zijn dood. En dat vinden de advocaten die hier hun, hun, hun cliënten verdedigen natuurlijk heel gek. Ik sprak bijvoorbeeld met Sander Jansen, die vindt dat dat niet kan. Um, ik denk dat het niet kan, omdat um, er binnen het recht... Verschillende leerstukken zijn, zoals opzet, voorwaardelijke opzet, medeplegen... die zich verzetten tegen op deze manier alles op één hoop gooien. Ja. Het Openbaar Ministerie moet gewoon met individuele bewijzen komen, per, per verdachte. Nou, het is niet zozeer het bewijzen van de kwestie, het is meer de vraag hoe waardeer je het, wat er gebeurd is. En uh, de stelling van het Openbaar Ministerie dat al die jongens verantwoordelijk kunnen worden... voor dit hele uitzonderlijke gevolg, los van de vraag wat ze gedaan hebben of wanneer ze het gedaan hebben... die lijkt mij onjuist. Nou, waarom is die vraag belangrijk natuurlijk? Kijk, op het moment dat de officier van Justitie, het Openbaar Ministerie... één iemand aanwijst die de fatale trap heeft uitgedeeld... Ja, dan zou dat min of meer de te vrijpleiten. En daar is het natuurlijk de advocaat om te doen. Ja, en dan die zes jaar uh, cel die geëist is voor de volwassenen die erbij was. Hè, de vader van een van de verdachten. Uh, wat, wat is daar het idee achter, zes jaar? Nou, het openbaar ministerie tilt er heel erg zwaar aan dat de verdachte volwassen is. Hij zou zijn verantwoordelijkheid moeten tonen bij dit soort evenementen, bij dit soort incidenten. Hij zou moeten ingrijpen, hij zou moeten voorkomen dat die vechtpartij uit de hand loopt. Het openbaar ministerie zegt, nou hij heeft juist bijgedragen aan het geweld. Daar is uiteraard, zou je bijna zeggen, zijn advocaat het niet mee eens, Sidney Smeets. Die zegt namelijk dat zijn cliënt juist alles aan heeft gedaan om die vechtpartij te voorkomen.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 Ja, dat is, dat is meestal wel zo. Nu op dit moment, want de zaak is nog niet voorbij, eh, wordt er gepleit. Dat zal ook morgen op zaterdag gebeuren en op maandag. Dan zal de afronding van de zaak zijn. En dan in principe is er over 2,5 week een uitspraak. Maar het kan zijn dat de rechtbank daar meer tijd voor neemt. Dankjewel, Paul Sanders. Ja, weer de A10, Jolanda van der Velden. Hoe is het nu? Uh... Ja, dat is een uh, probleem aan het worden. Uh, gisteravond is daar dus een putdeksel omhoog gekomen. Die moet vervangen worden, maar die dingen schijnen ze niet zomaar op voorraad te hebben. Die moet echt op maat gemaakt worden. Al met al denkt Rijkswaterstaat daar toch wel het hele weekend mee bezig te zijn. Uh, hopelijk is die maandagochtend voor de spits weer open, maar dat is nog niet te zien. Uh, in ieder geval is het zo dat nu nog de rechte rijstrook dicht is bij die Zeeburgertunnel. Na de spits gaat er nog een rijstrook dicht. Geeft nu 6 kilometer file vanaf knooppunt Amstel tot aan de tunnel. Het beste is om dat te vermijden als je op weg bent naar Zaanstad om te rijden via de westkant via de Koentunnel. Wat er verder opvalt, lange file op de A7, Zaandam richting Hoorn. Bij de Afrit Averhoorn 8 kilometer. De rechte reishok is daar dicht, daar stond een auto in brand. En een lange file op de A12, Utrecht-Den Haag. Tussen knopen de en de Nieuwebrug 13 kilometer, daar is de rechte reishok dicht. Tot over de verkeersinformatie. Het is uh, bijna 10 minuten voor half 6. Alle uitgeprocedeerde asielzoekers die tijdelijk in de vluchtkerk in Amsterdam zaten, die zijn vertrokken. Ze moesten daar weg van de gemeente voor zes uur vanavond. Dat hoorden we eerder al van verslaggever Marcel Bril. Uh, en de mensen hebben hun spullen gepakt. Hoe, hoe zijn ze er eigenlijk onder, Marcel? Ja, ik moet zeggen dat ik het toch um, gelaten vond hoe ze, hoe ze eronder waren. Natuurlijk, er zitten veel emoties bij en veel onzekerheid. Maar op het veldje hier voor de kerk... Um, toen zijn ze gaan voetballen... Uh, binnen zaten ze nog te muziceren. Af en toe eens een keer een glimlach... af en toe een schaterlach... terwijl ze bezig waren met hun spullen uh, te pakken. Uh, ik heb vanmiddag in die kerk rondgelopen. Die zit nu dicht, is op slot. Uh, de uh, mensen zijn er uh, uitgegaan. Uh, en toen ik daar op de kamer uh, kwam... van het Ethiopië-gedeelte... Uh, toen kwam ik Bayisa tegen... We waren elf mensen in één kamer. We waren zes maanden hier gezeten. Weet u al waar u naartoe gaat? Uh, tot nu uh, heb ik geen informatie. Ik ben teleurgesteld over de uh, Nederlandse regering. Over humaniteit. Het is echt inhuman. Take your people with you. Yes. De eerste groep wordt opgeroepen om te verzamelen en te vertrekken naar het WWI... waar ze eenmalig 225 euro krijgen om de komende tijd door te brengen. En ook deze meneer heeft zijn fiets gepakt om zijn geld op te gaan halen. Ja, je moet alles leg maken aan de kerk. En wat dan, nu je hier niet meer mag slapen, weet u al waar je naartoe kunt? Dat weet het niet. Tot nu helemaal niet. Er zullen ook mensen zijn... Die zeggen ja, deze mensen die zijn uitgeprostudeerd, Dus die moeten het land uit. Dus we hoeven niet meer voor ze te zorgen. Je moet het land verlaten. Maar waar naartoe? Van eigen land, terug naar je eigen land, zegt Maar Mijn eigen land is van problemen. Komen. Ik kom hier om te gezellig te voor vakantie of zo. Dat is van problemen, ik kan niet terug. Want waar komt u oorspronkelijk vandaan? Ja, ik kom uit Sudan. Door de oorlog en zo alles. Uh, misschien is voor mij ook uh, om deze minuut gevaarlijk daar. Ja, wat je dus merkt is dat de mensen hier ja, ontevreden zijn... eigenlijk toch wel over de onzekerheid waar ze in zitten. Maar ze hebben alle begrip dat ze de kerk uit moeten... waar ze al zo lang te gast mochten zijn. Goed, dankjewel uh, voor dit moment. Marcel Bril was dat. Het uh, wereldkampioenschap voetbal in Brazilië... dat wordt de laatste klus van Louis van Gaal. Uh, dat deelde de bondscoach vanmiddag mee. Uh, zoals ik er nu over denk, uh, uh, stop ik ermee hè, met de coach. Afscheid.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 Uh, nou ja, wel dat hij het nu deed. Uh, niet dat hij het voor of laat keer zou gaan zeggen. Strikt genomen liep zijn contract tot na het WK. Hij heeft er ook wel eens wat toespelingen over gemaakt... dat de kans dat hij zou blijven niet heel groot was. Maar zo hard als hij het nu zei en zo duidelijk... zo duidelijk heeft hij het eigenlijk nog niet gezegd. Dus strikt genomen is het wel groot nieuws. Uh, maar we zagen het ook wel een beetje aankomen. Ja, zo, zoals ik er nu tegenaan kijk, hè, zo begon hij. Ik denk, nou had dit nog wel een heel klein beetje ruimte... als er nog een fantastische aanbieding komt, of niet? Ja, geld denk ik voor iedere voetbalcoach. Dat, uh, ze kunnen allemaal zeggen, ook voor een voetballer trouwens... ze kunnen allemaal zeggen, ik stop, maar als er iets leuks langskomt... ja, waarom zou je dan niet? Uh, hij is natuurlijk ook niet uh, heel oud, hij is 60 en een beetje... dus het zou nog kunnen. Ja, en dan die oefentrip, uh, want hier gaat hij natuurlijk ook nog gewoon doen... net als het WK. Uh, veel besproken al, want het zou vooral om geld draaien. Uh, is, ja, hoe is Van Gaal daaronder? Nou ja, vrij hard en duidelijk altijd al geweest... want hij heeft toen deze trip bekend werd gemaakt al in een persconferentie openlijk gezegd dat het alleen maar om geld gaat. Dat zal de KNVB niet heel leuk hebben gevonden dat hij dat deed. Het is wel de waarheid, maar het dan zo hard zeggen... dat komt nogal hard over. Hij is er niet blij mee. Hij wil liever oefenen tegen uh, we zeggen, grote voetballanden... Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, Portugal. Daar krijgt hij er overigens genoeg van. Daar ligt het helemaal niet aan. Maar dit zijn trips waar hij niet echt op zit te wachten. Wat hij dan maar probeert, is van de nood een deugd te maken... Um, jong Oranje te versterken, want die gaan een EK spelen... en wat andere spelers de kans geven om zich in Oranje eens te laten zien... bij bijvoorbeeld het uh, van Wolswinkel. Zodat je er weer iets wijzer van wordt. Maar ik denk als je hem diep in zijn hart kijkt... dat hij het liever helemaal niet zou doen. Oké, okay. nou, hij moet wel. Bas, dank je wel. Uh, ja, hij moet wel, ja. Nog <laughs> even volhouden voor die met pensioen gaat. Bas Ticheler, dank je wel. Dan foto's en filmpjes maken vanuit de lucht. Dat is tegenwoordig gemakkelijk te doen met een drone. Een klein vliegtuigje, tegenwoordig kan je ze bijna overal kopen, schijnt. Tot aan vandaag had je er alleen wel officieel een vergunning voor nodig. Een wet uit de jaren 50 om spionage te voorkomen is alleen achterhaald. Hoort u in een verslag van Arno Leblanc. Wow, en weg is hij. <lacht> en hij ligt er meteen. Ja, ik denk ik land hem maar even, want anders dan, dan vliegt hij dadelijk in het water en dan zal de universiteit niet zo blij mee zijn. Want we staan naast een gebouw van de Universiteit van Tilburg, Rick, met zo'n, ja, volgens mij gewoon een normaal ding die we allemaal kunnen kopen, toch? Ja, dat is waar. Ze zijn niet eens zo heel duur. Uh, er zitten vier, ja, vier propellertjes aan. Het is ja. eigenlijk meer ook een, ja, wij noemen het wel een drone steeds, want dat is volgens mij niet helemaal goed, hè? Het is eigenlijk inderdaad gewoon een, een klein helikoptertje. Uh, je bestuurt hem gewoon met je tablet. Heel simpel ja, eigenlijk, hè? Ja, ja, het is echt wel een, het is wel een hele leuke app, eigenlijk. Op de tablet zie ik wat de drone nu ook ziet. En aan de hand daarvan kan ik, uh, kan ik uh, mijn tablet bewegen om links of rechts of rechtdoor. Ik heb hier even de spits meegenomen, de krant. Kijk, daar staat groot op. Ik hoop dat je het kan zien. Vanaf morgen iedereen vogelvrij. Vanaf morgen iedereen vogelvrij inderdaad. En er staat een groot verhaal in over hoe het met de privacy uh, gesteld is. Ik, ik kan me bij die privacy zeker wel iets voorstellen, ja. Kijk. Heb jij wel eens gewoon stiekem iemand uh, begluurd met zo'n link? Nou, we hebben, net, uh, we hebben net een leuk filmpje gemaakt van een dame die daar... Aan de vijver zat. Ja, of, zij daar, of zij daar zo blij mee is, dat weet ik niet. Wist dat... je eigenlijk dat je tot aan vandaag een vergunning nodig had? Nee, nee ik, daar sta je niet bij stil. Want kijk, ik kan het, ding, het dingetje ook gewoon kopen als een stuk speelgoed. En, uh... Ja, laten we eerlijk zijn. Het is toch gewoon een speeldingetje? Ja, het is gewoon heel leuk om ermee te vliegen. Maar ja, het goede nieuws is, vanaf morgen maakt het ook niet meer uit. Want je hebt die vergunning in ieder geval niet meer nodig. Vanaf morgen zijn we vogelvrij met, uh, met helikoptertjes. Ik durf het bijna niet te vragen, maar uh, of je mag ik eens een proberen. Nog, ja, tuurlijk. Ben je goeie, heb je je piloot... Uh... Nee, natuurlijk niet. Nou, vanaf morgen hoeft het ook niet meer, toch? Oh ja, dat nou. is waar. Wacht even, moet ik wel op drukken? Take off? Yes. Dus, en hoe is het? Nou, gaat hij al. Dus dit het stabiliseren. Nou, als je hier je duim houdt, ja. dan kan je het, door middel van het kantelen van de, van de ding, kan je hem achteruit, vooruit. Nou, dat is best makkelijk eigenlijk. Ja. Veilige landing. Nou, hier. Je doet het beter dan ik. Het is helemaal niet zo moeilijk, man. Nee. nee. <laughs> Dank je nog wat, nog wat lesjes bij je volgen. Het NLS Radio 1 Journaal. Sport. Ja, er is namelijk meer sportnieuws. Het laatste nieuws komt van het wielrennen. De Tour de France moet het namelijk deze zomer doen zonder Bradley Wiggins. De winnaar van vorig jaar. Hij gaat niet, dat heeft Team Sky zojuist bekendgemaakt. Uh, Wielerverslaggever Gio Lippens, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, jij gaat wel altijd naar de Tour. Uh, ja, Wiggins, Wiggins doet dus niet. Zijn, nee. Ja, welke reden geeft Team Sky... Nou ja, wat ik al min of meer zeg, ze geven de reden dat hij te veel last heeft van een knieblessure... niet fit genoeg is om nog op tijd in vorm te zijn voor die Tour de France. En uh, Dat speelde al vanmiddag, uh, eerder vanmiddag kwam er al een berichtje via The Guardian, Engelse krant... dat de deelname onzeker zou zijn. En uh, ja, dat verhaal blijkt nu dan bevestigd te worden. Dave Brailsford, hè, dat als de baas, de teammanager van Team Sky, die heeft uh, gezegd... Dat het, uh, ja, dat het onverantwoord is om uh, Wiggins mee te nemen naar de Tour... en dat ze niet overwegen om hem te selecteren... Daarmee hebben ze trouwens ook meteen een probleem opgelost. Uh, het probleem dat jij ook kent, het probleem uh, van uh, Christopher Froome. Uh, die toch behoorlijk onstemd was over het feit dat Wiggins aan had gegeven dat hij als hij naar de Tour ging... dat hij toch echt niet ging als knecht van Froome, maar dat hij voor zijn eigen kansen wilde gaan rijden. Dus hij en nu dat... de kopman? Ja, uh, Froome is nu gewoon echt de onbetwiste kopman. krijgt een ploeg om zich heen die dan helemaal om Froome is heen gebouwd. En hij uh, ja, heeft geen last van die uh, ja, eigenzinnige, want zo kun je het toch wel noemen: hè, eigenzinnige uh, ja, Olympische kampioen en eigenzinnige winnaar van de tour van vorig jaar. Ja, zeg, en een blessure. Een uh, beetje gezonde achterdocht heb ik wel. Is dat echt het hele verhaal van Wiggins? Nou, die, die, die, die achterdocht heb ik ook wel hoor. En die achterdocht gaat natuurlijk met name in de richting van zijn broeg... die hiermee dus dat probleem meteen uit de wereld helpt. En die misschien ook wel gedacht heeft van... nou, we willen hem ook helemaal niet meenemen... want we willen geen gedonder in die Tour. En we hebben vroeg vorig jaar beloofd... dit jaar rijden voor Wiggins. Je helpt hem aan die zeggen, En volgend jaar mag je voor je eigen kant gaan. Dus ik denk dat er ook al een beetje politiek achter zit. En ik moet je heel eerlijk zeggen... en dat is al hetgene wat ik nou, eigenlijk vanaf vorig jaar... vanaf het moment dat hij die Tour won gedacht heb, dit is de laatste keer dat we hem hier op het podium zien staan... Eh, op de Champs-Élysées, want dit kan die niet nog een keer opbrengen. Wickens is natuurlijk een man met verleden. Uh, uh, uh, ja, een verleden, recalcitrant. Natuurlijk een goede drankinnemer. En hij heeft gewoon drie jaar lang heeft hij echt alles opzij gezet om die toerzegen te pakken. Ja, het is, het is gebeurd. Hij heeft bereikt. Hij is daarna olympisch kampioen geworden. En dan zou je zeggen, klaar. Ja, goed. En nu heeft Twitter in de gaten houden. Want die vrouwen die, vrouw die echtgenoten is van die beide heren, die... Uh... Raak altijd slaagt met elkaar als er nieuws is over ze. Wiggins en Froome. Goed, dankjewel, Gio Liepens.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 ABN Ambro, de Bank Anoniem. Dit is Radio 1. U krijgt het NOS-journaal van half zes van Freddy Tijn. De Nederlandse spoorwegen hebben nog geen besluit genomen over de toekomst van de Vira. De Belgische spoorwegen zijn gestopt met de hoge snelheidstrein vanwege veiligheidsproblemen. NS wacht op het Nederlandse onderzoek naar de technische mankementen... dat in juni klaar is en naar de Kamer wordt gestuurd. Pas na het Kamerdebat erover neemt NS een besluit. In de zaak van de overleden grensrechter Richard Nieuwenhuizen... heeft het OM tegen zeven verdachten een gevangenisstraf geëist. Zes jaar voor een vader en straffen tot twee jaar voor zes minderjarige jongens.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 En in Nederland zijn gisteren zes leden van een Italiaanse misdaadorganisatie opgepakt. De organisatie van een maffia-familie die in België woont... zou zich al 15 jaar bezighouden met de grootschalige handel in drugs. België heeft om de aanhoudingen verzocht. Ook in België zijn verdachten aangehouden. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dan krijgt u het weer van Gerrit Himstra. Ja, we hadden vandaag mooi weer met veel zon. Maar een mooie terrassenavond wordt het niet. Want er staat veel wind en er komt vanuit het noorden bewolking binnendrijven. Op de Noordzee ligt namelijk een groot gebied met mist en bewolking. En dat trekt naar het zuiden, ons land binnen. Vanavond en vannacht wordt het overal geleidelijk bewolkt. En ook kan er dus mist binnendrijven. De temperatuur daalt uiteindelijk naar zo'n 9 à 10 graden. Morgen begint de dag bewolkt en mistig. In de kustprovincies en op het IJsselmeer blijft dat een groot deel van de dag zo.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 Na het weekend blijft het ook droog en de temperatuur loopt op naar normale waarde, rond 20 graden in het midden van de week. Jolanda van der Velde met de avondspits. 140 kilometer file staat er nu. Uh, ik begin met de N307, de weg Lelysat-Kampen. Die is in beide richtingen dicht bij de Roggebotsluis. Vanmiddag is daar een auto door de slagbomen gereden. Hoe lang dat allemaal gaat duren is niet bekend. Veel vertraging rondom Amsterdam. Dat komt deels door de A7 Zaandam richting Hoorn. Bij de Avond Avenhoorn 7 kilometer. Daar stond een auto in brand. Die is inmiddels geblust. Op de A ring Oost richting Zaanstad. Tussen knopend Amstel en de Zeeburger tunnel 6 kilometer. Heeft te maken met de rechte rijstrook Die daar waarschijnlijk nog wel het hele weekend dicht zal blijven. Er is een putdeksel gisteren in de avondspits naar boven gekomen. Dan ook een probleem met een kapotte vrachtwagen. tussen knopend Watergaasmeer en de Amstel Businesspark. Daar staat nu 2 kilometer. Er zijn ook 2 kilometer twee rijschokken dicht. Op de A12 Arnhem richting Den Haag... tussen Bunnik en Woerden, 16 kilometer. Daar staat een kapotte vrachtwagen. Tussen Harmelen en Woerden is de rechte reishok dicht. Verkeer op weg naar Den Haag kan het beste omrijden via Amsterdam. Er was ook een aanreding op de A58 Breda richting Tilburg... tussen Ulvenhout en Gilsen, 9 kilometer. De weg is weer vrij. Geen vlees eten? Nou, mij niet gezien. Af en toe geen vlees eten.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 Zeven minuten over half zes. De Belgen hadden al eens gezegd de Vira kotsbeuten zijn. Dat is een citaat van de baas van de Belgische spoorwegen. Het heeft uiteindelijk geleid tot het afbestellen van de drie treintoestellen... van de Italiaanse fabrikant Wijnand Veneman. Is onderzoeker openbaar vervoer aan de TU Delft. Goedemiddag. Goedemiddag. U heeft de verklaring van de Belgische spoorwegen ook gezien en gehoord. Het afgelopen uur het was bijna een conferentie. Uh, nou, ik vond het niet zo grappig, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik vond het vrij, uh, vrij zwart. Ja, maar hoe die Belgen het verwoorden. En een droogheid? Ja, ja nee, het, was, uh, het was vrij ja, de, de, de treurig nieuws, uh, maar verpakt met een, uh, met een zachte g. Dat klinkt goed. Ja, 26 mankementen aan die toestellen. U, u, u had al in het begin van dit jaar voorspeld de Belgen stoppen ermee. Maar wist u dat er zoveel problemen mee waren? Nou, er waren flink problemen mee. Maar er zijn een aantal dingen die hij gezegd heeft die verder gaan dan zeg maar, kinderziektes. Uh, als je zegt uh, we hebben een risico op asbreuk, als je zegt uh, we hebben uh, treinen die niet allemaal hetzelfde zijn, ja, dat, dat gaat veel verder dan uh, wat je bij dergelijke complexe projecten verwacht. Dat daar uh, toch wat kinderziektes zijn. Dit, dit gaat daar dan voorbij. Ja, want, want niet alle treinen hetzelfde. Iedere, iedere trein was weer anders en had min of meer zijn eigen ontwerp, vertelde hij. Ja, het ontwerp zal in grote lijnen wel hetzelfde zijn. Maar uh, dat zal dan gaan over hoe uh, dingen ingeschroefd worden. En hoe dingen worden aangepakt. Ja, en dat, dat kan niet. De, als je 19 treinen koopt. En je wil nadenken over hoe je die goed onderhoudt. Dan moet je erop kunnen vertrouwen dat de ene exact hetzelfde is als de ander. Uh, en ja, dat kunnen ze kennelijk niet leveren. En dan hadden ze een remsysteem voor een snelheid van 160 km per uur. Terwijl de Vira 250 moest gaan rijden. Daar hadden ze wel iets aan gedaan. Maar dat klonk ook niet helemaal veilig. Nee, maar dat, dat, ja, daar was ik dan iets minder geschokt door. Wat je doet... waar hij op wees is het volgende. Op het moment dat je een remsysteem hebt... wat voor 160 km per uur gemaakt is... dat moet je dan aanpassen... voor 250 km per uur. En dat doe je. Dat hebben ze ook gedaan. Maar die aanpassing die werkte minder goed bij... bijvoorbeeld als er sneeuw lag... Op dat moment moet je dus als machinist gaan, uh, gaan vaststellen... Uh, er, er ligt nu voldoende sneeuw om uh, een ander remregime te, te kiezen. Dus eerder te gaan remmen, anders, een andere remweg te gaan instellen. Uh, en dan moet je, dat moet je beoordelen. Nou, dat is risicovol. Daar dus komt een menselijke beoordeling in, in te passen. En dat is risicovol. En dat zeg je, dat risico willen we niet aan. Um, en voor een deel zit dat nu ook al uh, in het spoor ingebakken. Dat doen we nu vaker. Maar daar hebben we de ervaring mee. Nou, dat zou je dan moeten gaan opbouwen. Maar nog... Nog steeds is dat niet wenselijk. Dat moet niet hoeven, zeg maar. Ja, en uh, klopt het dat de Belgische spoorwegen belang hebben... bijvoorbeeld in, in Eurostar en dat ze ook liever met Thalys willen rijden? Zit dat er misschien ook nog achter, even los van die ernstige mankementen... dat dit ook een bijna een politieke keuze is? Nou, als dat al het geval is, dan, zeg maar, dan hebben de Italianen het wel heel gemakkelijk gemaakt om dat, om dat nu te moeten kiezen. En op zich is het natuurlijk niks tegen om te zeggen van, weet je, de tallies, de, de treindienst Parijs-Amsterdam... voor een deel gaan we die ook heen en weer laten rijden tussen Brussel en Amsterdam, zodat daar wat meer treinen kunnen rijden. En dat is een optie. En we kunnen ook de Eurostar gewoon door laten rijden op de HSL-lijn naar Amsterdam. Dat zijn reële mogelijkheden. Ja, maar hebben de hebben de Belgische spoorwegen daar ook zelf een een belang in? Nou, ze, zij zitten um, zowel in de tallies uh, als in de Vira. Dat zijn treindiensten, dat zijn uh, zeg maar samenwerkingen tussen verschillende vervoerders. En daar zitten zij ook in, maar ze zitten ook in de Vira. Dus uh, dat maakt op zich volgens mij niet zoveel uit. Maar, en waarom hadden de Belgen er trouwens maar drie besteld? En wij zestien? weet u dat? Omdat het overgrote deel op Nederlands grondgebied is. Dus ik denk, uh, en wij hebben daarmee de, zeg maar het voortouw genomen om die treinen te kopen. En zij hebben met ons meegelift. Ja, en de, de situatie van Nederland is juridisch gezien natuurlijk wel iets anders, dat benadrukte ook Betty de Boer van de VVD eerder deze uitzending... dat Nederland al een aantal van die toestellen heeft. De Belgen zeggen, ja. wij hebben ze nog niet, maar we hoeven ze ook niet meer. Dat is juridisch een andere positie. Maakt het het voor Nederland moeilijker om, om het nu ook af te blazen? Nou, waar het op neerkomt is dat uiteindelijk een rechter gaat kijken... of hier sprake is van wanprestatie of niet. En als die rechter uiteindelijk zegt, dit is wanprestatie... Um, dan, is, uh, dan kun je, denk ik, ga ik ervan uit dat de NS ook een keurige bankgarantie heeft gevraagd... en dan kun je geld voor een groot gedeelte gaan terugkrijgen. Dus nog steeds is het zo dat Nederland wel degelijk in een andere situatie zit. Um, namelijk, we hebben die dingen staan... Um, en uh, we hebben dus nog een, een optie om die te laten uh, uh, opknappen... en ermee te kunnen gaan rijden. Het zou bijna twee jaar gaan duren, zeiden de Belgen. Ja, de Belgen zeiden 22 maanden. Uh, de, de, uh, een een onafhankelijke uh, bedrijf had ze gevraagd. hadden zijn nou mi minimaal 17. Um, laten we met elkaar even afmaken op twee jaar. Uh, ja, dat is uh, substantieel tijd. Dat je nog moet gaan zitten wachten op die treinen. Maar waarom is dat van belang? Als je nu nieuwe, andere treinen gaat kopen... die dus echt ook 250 km per uur kunnen... dan ben je zomaar weer vier, vijf jaar verder. Nou, dat is de afweging die je dan moet maken. Wil jij als NS nog door met deze treinen... voor uh, waarschijnlijk uh, wel een lager bedrag. Want je krijgt niet helemaal de kwaliteit die je had verwacht. Of ga je zeggen, nee, dit is mooi geweest. Ik ben het ook zat en uh, we gaan... Uh, uh, we gaan op de lange termijn gaan we zorgen voor andere treinen. En voorlopig moeten we dan een andere oplossing realiseren. Die keuze ligt nu voor bij het kabinet. Er zijn allerlei vragen gesteld al. En staatssecretaris Mansveld. Vooralsnog geen reactie van haar, maar dat gaat ongetwijfeld snel komen. Dank voor uw reactie in ieder geval. Graag Veneman. Goedemiddag. De PVV wil alle moskeeën van Nederland in kaart brengen. Dat zei partijleider Geert Wilders in Arnhem... na aanleiding van het rapport De Islamisering van Gelderland. De provinciale PVV-fractie daar becijferde dat er 46 moskeeën zijn. U hoort fractieleider Marjolein Faber. Wij willen in Gelderland geen islamisering... want de islam is in strijd met onze westerse waarden... en wij zullen daar tegenin blijven gaan. Als u al kijkt dat 51 procent van de gemeenten in Gelderland, die hebben allemaal een islamitische instelling. En dat zijn hoofdzakelijk, zijn dat moskeeën. Nu blijkt uit dit geweldige onderzoek dat uh, ook Gelderland uh, snel islamiseert. En dat is schokkend. En uh, het doel is natuurlijk om het transparant te maken en om de islam in Nederland terug te dringen. En het liefste helemaal te laten verdwijnen. Dus uh, ontzettend bedankt ja, uh, dat je dat dan. hebt gemaakt. En ik hoop dat alle provincies jouw voorbeeld uh, gaan volgen. Ik hoop het ook. Dank je wel. Geert Wilders, de islamisering van Gelderland is dit de eerste stap om de islamisering in Nederland in kaart te brengen. Ja, zeker. We dachten allemaal dat dat vooral iets was voor Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, uh, Utrecht. Uh, maar dat is dus ook hier in Gelderland en dat moeten we zo snel mogelijk proberen te stoppen. En de eerste stap is om het transparant te maken en om het ja, de mensen te laten zien dat hun belastinggeld er ook op een stiekeme manier aan wordt gebruikt. Iedere moskee is fout en daarom moet hij op een zwarte lijst. Is dat het? Ja, dat wil niet zeggen nogmaals dat de mensen fout zijn of dat overal verkeerde uh, dingen worden gezegd. Maar ja, in feite in principe wel, want uh, nogmaals de Koran is het boek waaruit uh, wordt uh, geciteerd uh, in iedere moskee. En de Koran is een boek dat vol zit van onverdraagzaamheid. Wat gebeurt daar wat zo verkeerd is en hoe toont u dat aan? Uh, in een moskee uh, wordt de islam gepredikt. Ik heb al eerder gezegd dat de islam te vergelijken is... als kwaadaardige ideologie met het communisme of het fascisme. Uh, daarmee is het bewijs geleverd dat het niet deugt. Het heeft iets van naming en shaming. Is dat ook uw bedoeling? Nou, zo, zou, zo mag je het uh, best uh, noemen. Uh, ja, realiseert u zich dat dit een hele negatieve lading heeft? Zo'n zwarte lijst met uh, religieuze instellingen? Nou, ik vind het een hele positieve lading hebben. Want nogmaals, Nederland is geen islamitisch land. Het behoud van onze eigen cultuur, trots zijn op wie wij zijn... en dat is Nederland, dat is niet Turkije, Marokko of Saudi-Arabië... vind ik iets heel positiefs. Ja, en Mensen die dat negatief vinden, dat zijn waarschijnlijk... ik wil het u niet aanvrijven, maar cultuurrelativisten... die vinden dat we um, alle culturen gelijk zijn... dat we ook alle culturen gelijk moeten behandelen. Nou, Ik vind dat niet. Ik vind islam een kwaadaardige ideologie... vol met haat en geweld en ongelijkheid. En je tegen verzetten is opkomen voor de vrijheid van Nederland. En dat is iets heel positiefs. Dat zijn Geert Wilders tegen Michiel Breedveld. Ik heb nu contact met Yassine El-Forkani... woordvoerder van het contactorgaan Moslims en Overheid. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, wat voor lading heeft die lijst voor u waar Wilders over spreekt? Kijk, Het probleem is van Wilders. Meneer Wilders maakt altijd zijn eigen islam. Dus hij wil altijd over zijn eigen islam praten. Hij maakt ook een eigen beeldvorm en een in eigen invulling van een moskee. En daar praat hij over. Dus wat dat betreft, als ik meneer Wilders zo hoor, dan praat hij niet over Nederland. En ik vraag me af waar, over welke moskee hij praat. Ja, nou, Hij praat over een heleboel moskeeën, want hij wil dat, die, uh, dat, die, dat het duidelijk wordt hoeveel er zijn in Nederland. We beginnen dus met Gelderland, hoeveel het er zijn. Wat, wat vindt u daarvan, van die lijst? Was er niet al zo'n lijst? Nou ja, als meneer Wilders even het CMO had gebeld, hadden we hem verteld hoeveel moskeeën we in Nederland hebben. Dat is gewoon heel transparant. Het probleem is dat meneer Wilders nog steeds blijft vasthouden aan een thema wat mij betreft gewoon achterhaald is. Dit land heeft te maken nu met grotere uitdagingen, economische uitdagingen. En meneer Wilders heeft daar blijkbaar geen antwoord op. En dan komt hij met zijn traditionele fascistisch verhaal om elke keer de, de, de moskeeën en islamen moslims in een negatieve daglicht te zetten. En u bent van het contactorgaan Moslims en Overheid. Gaat u hier nog over in gesprek proberen te komen met hem? Nou ja, we, hebben al, we hadden al een afspraak met de, met de fractie in Gelderland. De, meneer Wilders heeft die afspraak zelf afgezegd. Uh, uh, meneer Wilders wil niet in gesprek. Uh, dat heeft ook geen zin voor ons. Maar voor ons is het belangrijker dat de samenleving weet dat de islam en de moskeeën alleen maar een gezonde toegevoegde waarde hebben in de Nederlandse samenleving. En ik blijf meneer de heer Wilders uitdagen om een oplossing te bedenken voor de echte problemen die we hebben in Nederland. De echte economische problemen proberen op te lossen. En, uh, en uh, ja, die achterban van meneer Wilders die houdt je constant voor de gek en probeer gewoon eens een keer een goede oplossing te bedenken... en kom met een goed agenda. En dat is de uitdaging voor meneer Wilders, denk ik. Goed, voorlopig in ieder geval geen uh, gesprek met die PVV-afdelingen. Wellicht later. Uh, meneer Fokani, ik dank u wel voor uw reactie. heen, dank. Dag. Jolanda van der Velde bij de ANWB, de verkeersinformatie. Twee dingen spelen bij de, de ring van Amsterdam, de A10. De A10-oost richting Den Haag tussen Zeeburg en Amstel Business Park drie kilometer. Bij Amstel Business Park zijn twee rijstroken dicht. Daar staat een kapotte vrachtwagen. Andere kant op tussen knooppunt Amstel en de Zeeburgertunnel zes kilometer. Bij de Zeeburgertunnel is de rechte rijstrook voorlopig dicht. Een kapotte vrachtwagen op de A12 Arnhem richting Den Haag... tussen Bunnik en Woerden staat 15 kilometer. De rechte reishok is dicht. Verkeer richting Den Haag kan het beste omrijden... vanaf knooppunt Rijn via Amsterdam. Dan gaan we naar uh, Parijs. Tennis. Uh, kritiek is er geuit Mark Brasser door Nadal... op de organisatie van Roland Garros. Misschien is het goed daar even met jou over te beginnen. Ja, hij had uh, stevige kritiek, Nadal, in zijn uh, persconferentie... na afloop van zijn uh, gewonnen wedstrijd van uh, vanmorgen. Maar, ja, waar het Nadal om gaat is, die zegt... ja, de organisatie die wist uh, gisteren dat het slecht weer zou worden. Ja, en waarvoor zetten ze mijn partij dan als laatste van de dag? Hij zegt, dan is de kans groot dat die partij niet door kan gaan. Nou, dat ging ook niet door. De partij werd verzet na vandaag. Maar vandaag was, in een normale schema, een rustdag geweest voor Nadal. Dus hij is vandaag zijn rustdag kwijt en moet morgen weer spelen. Hij speelt dus twee dagen achter elkaar. En hij verwijt de organisatie ja, dat ze niet hebben... Nagedacht. Hij zegt, "Jij ja, had nou een vrouwenpartij of vrouwenpartijen als laatste gepland. Als die twee dagen achter elkaar moeten spelen. Ja, dat maakt niet zo heel veel uit. Want zij spelen niet een best of five, maar een best of three. Dus voor hen is het veel minder inspannend. Dat was één eh, kritiekpunt van hem. Het andere was dat hij zei, en daar heeft hij ook gelijk in. Hij zegt, waarom ben ik de vierde partij van de dag en wordt mijn partij verplaatst. Terwijl mijn mogelijke tegenstanders, eh, de wedstrijd van mijn mogelijke tegenstanders, wel vroeg op de dag wordt gespeeld. En dat klopt. De wedstrijd tussen Foynini en Rosol is gisteren wel gewoon gespeeld. Wel met onderbrekingen en vertraging. Maar die jongens hebben gisteren gespeeld. En hebben vandaag rustig op tv kunnen kijken hoe Nadal het doet. En hebben dus wel die dag vrij gehad. Nou, dat is de kritiek die Nadal heeft. Hij zei ook van ja, het overkomt mij altijd. Ik ben het altijd. Nou ja, goed. Hij is dus niet oh. helemaal happy. En hij heeft stevig, ja, stevig in de bus geblazen. Oké, okay, nou goed. Kan even gaan balen. Hij kan in ieder geval wel door. Kan je niet zeggen van de Nederlanders. Die liggen er allemaal uit. Mark Brassi, we komen later nog bij jou terug. Om over de andere wedstrijden te spreken. Het NOS Radio 1-journaal, Politieke Zaken. Ik heb vanmiddag ook eventjes analyse laten maken van alle internationale kranten. Daar is de naam Dijsselbloem niet genoemd. En als die al genoemd werd, op geen enkele manier in een negatief kwalificerende zin. Het was premier Rutte vanmiddag toen hem werd gevraagd naar het Frans-Duitse plan... om van het voorzitterschap van uh, de Eurogroep een echte baan te maken. Daar geen minister van Financiën voor te nemen, zoals Dijsselbloem nu. Met de persoon Dijsselbloem heeft dat sowieso niks te maken, aldus Rutte. Um, Joost Vullings, onze verslaggever in Den Haag. Joost, Dijsselbloem reageerde vandaag ook. Hè? Hoe, hoe typeer je zijn reactie? Ja, altijd rustig. Een, een beetje onderkoeld, zoals we hem kennen. Hij zegt, nou, ik ben het niet met het voorstel eens. Uh, bovendien... ik, ik ben en gewoon van plan mijn termijn vol te maken. En als we premier Rutte moeten geloven, gaat dat ook wel lukken. Want stel dat de Fransen de Franse en de Duitsers dit plan helemaal tot een goed einde gaan brengen... dus dat er een permanente voorzitter komt, dat duurt minimaal twee, 2,5 jaar. Ja, en dan is de termijn van Jeroen Duizelbloem afgelopen. Dus kortom, voor hem persoonlijk is het niet bedreigend. Niet negatief in de kranten vandaag, zei Rutte. Dat was wel het geval afgelopen zaterdag. In NRC Handelsblad flink wat kritiek op hem. Eh, onder meer uit de Europese ambtenaren dat Dijsselbloem te veel in Nederland sausje... over zijn voorzitterschap zou gieten. Te snel had gezegd dat paarders voortaan riskeren... dat ze mee moeten betalen als een bank in de problemen zit. Dat, dat komt allemaal niet over in Den Haag? Dat, zo zien zij dat niet? Nou ja, ik, als ik die kritiek zo uh, bezie... en ook bijvoorbeeld het, het Frankrijk is die met dit voorstel komt... maar Frankrijk komt natuurlijk al, al jarenlang met, met dergelijke voorstellen. Wat dat betreft is het niet nieuw. Kan ik mij wel heel goed voorstellen dat... Uh, kijk, uh, Jeroen Dijsselbloem, die komt uit Nederland, dat weten we. Uh, uh, die is nu voorzitter. Daar, de, voorheen was het een, de premier van Luxemburg. Dat zijn allemaal AAA-landen. Dat zijn de noordelijke landen. En, ja, en die kijken toch heel anders aan tegen het, het oplossen van de schuldencrisis... dan de zuidelijke landen. Ja, het is natuurlijk toch een beetje een, een, een zuinige bovenmeester uit Nederland... dat dat af en toe wat vrevel oproept, dat kan ik me wel voorstellen, ja. Ja, want, want dat zou er wel achter zitten, maar dat is niet wat Rutte, uh, wat Rutte zegt. Nee, ja, Rutte, ja, die Rutte zegt van... van uh, er is natuurlijk altijd wel wat kritiek op Jeroen Dijsselbloem... maar bij tijd krijgt hij ook heel veel veren ergens ingestoken. Dus wat dat betreft, uh, ja, kan je zeggen, hij krijgt lof, hij krijgt kritiek. Uh, dat hoort er ook een beetje bij. Uh, en dat de... Duitsland dan meegaat in dat verhaal van Frankrijk, hoe, hoe duidt hij dat dan? Ja, daarvan zegt hij van daar uh, uh, had hij een heel verhaal over vanmiddag tijdens de persconferentie. Hij zegt, nou ja, Europa draait natuurlijk, is heel belangrijk... die Frans-Duitse as. Uh, nou, het gaat natuurlijk de laatste tijd niet zo goed... tussen Frankrijk en Duitsland, die verhoudingen zijn uh, iets, iets bekoeld. En hij zei van, ja, Angela Merkel had mij een week geleden al verteld... op de achterbank, op weg van Kleven, in Duitsland naar Nijmegen... waar Merkel een, een, een, een, uh, gehuldigd werd, een erendokterraad kreeg... dat zij van plan was dit toe te geven. Uh, niet zozeer omdat ze het er zelf nog heel erg mee eens is... maar omdat ze ook gewoon ziet dat het... Een een relatie met geven en nemen is met Frankrijk. En dit is kennelijk iets wat ze bereid is te geven aan Frankrijk. Uh, nou ja, dus uh, volgens uh, Rutte is dat het geval. Maar hij was uiteindelijk zeer optimistisch, want hij zei het is belangrijk dat, dat ze een hele goede relatie hebben, Frankrijk en Duitsland. En ja, dit was dan niet zo'n fijn puntje, maar dat ze verder gesproken hadden over jeugdwerkloosheid, concurrentievermogen, de interne markt. Dus eigenlijk was het allemaal heel positief. En zo kennen we onze premier weer natuurlijk. Ja, en, en dan die discussie over het advies van Olly Rehn, deze de week de, de 2,8 begrotingstekort volgend jaar, dat is de opdracht. Op meerdere punten dus Even lastig tussen het kabinet in Europa op het moment. Ja, en, en, en Nederland had gewoon die 2,8 procent, uh, ja, dat advies uh, gaan we in de wind slaan. Uh, Rutte zei, we hebben het er vandaag over gehad in, in de ministerraad en we gaan gewoon voor de 3 procent. Vervolgens kwam hij ook nog met eigenlijk met een hele grote rekensom waarin die. Uh -oh. Nou, ja, dat zei ik al, moet je niet doen rekenen, moeten journalisten niet doen, premier is ook niet, <laughs> hij heeft vaker een rekenfout gemaakt. Maar nu rekenen die ons voor dat eigenlijk Olly Reen een beetje in de war is. Dat was een beetje zijn betoog. Want? Ja, kijk, hij zegt van, uh, we moeten 6 miljard bezuinigen van Olli Reen. Als we dat doen, dan komen we op de 3 uit. En we moeten naar de 2,8. Dus ja, wat, wat wil Olli Reen? Nou, dat we naar de 2,8 gaan, maar dan moeten we meer dan 6 miljard bezuinigen. Of moeten we 6 miljard bezuinigen? Dus kortom, volgens Rutte, dat zegt hij natuurlijk niet hardop... heeft Olli Reen het eventjes niet goed begrepen. Dus Nederland gaat nadere tekst- en uitleg vragen. En ja, goed, en er zal nog wel over gesproken worden tussen Brussel en Den Haag. Nemen we aan. Dankjewel, Joost Hullings. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Mario Hageman. Het zal ons vast ook nog wel eens gebeuren dat we het hebben over de koningin in plaats van de koning. Maar het is wel een tikje pijnlijk als je hier vergist terwijl de persoon in kwestie naast je staat. Het kwam in dit geval de Duitse bondskanselier Merkel. Tijdens een persconferentie samen met het, uh, in het presidentieel paleis in Parijs verwarde Merkel de Franse president François Hollande met een illustere voorganger. Hier had die jeugdarbeidsloosheid een centrale. In onze voorhaben. François Hollande. Ik zag Mitterrand. was een vroegere president. Ja, dat was een vroegere president. Mitterrand. En het gebeurde ook nog nadat ze urenlang met Hollande had gesproken. Onder andere behoorde het net van Joost over een vaste voorzitter van de Eurogroep van ministers van Financiën. Wie onderweg stilstaat, komt sneller aan. Een burn-out parkeer je niet even op je iCloud. Wie de plicht altijd hoort roepen, moet oordoppen kopen. Het zouden maar zo nieuwe vaderlandse spreekwoorden en gezegden kunnen worden. Parol besteedt aandacht aan een initiatief van twee twintigers... die de indruk hebben dat de oude spreekwoorden als een zondagse steek... nee, een zondagse steek houdt geen week, volkomen onbegrijpelijk zijn geworden. Het spreekwoord wordt met uitsterven bedreigd. Ze ontstonden lang geleden en daarom kunnen we er nu vaak geen chocola meer van maken wat nogal eens voor genante situaties kan zorgen. Je moet een gegeven paard niet in zijn nek bijten. Eigen. Zonde. Ze willen met hun website paarse krokodillentranen nieuwe spreekwoorden introduceren... en ze hebben daarvoor een wedstrijd uitgeschreven. Stemmen kan tot 6 juni. Volgens de BBC is dit het tijdperk van de vrouwen in de popmuziek. Beyoncé, Rihanna, Kate Perry, Lady Gaga, Jennifer Lopez... en natuurlijk ook nog steeds Madonna... Maar de vrouwen moeten nog wel steeds voldoen aan de eis dat ze mooi zijn. En steeds meer vrouwen in de muziekindustrie keren zich tegen het seksisme in de scene. Dat constateert ook NRC Handelsblad. Aanleiding voor het artikel is de vrijpostige tik op de billen die Beyoncé in Kopenhagen van de man kreeg. Ze reageerde de koeltjes op, maar inmiddels zijn er popvrouwen die dat niet meer doen. Zangeres Grimes bijvoorbeeld, ze blogt over haar ervaringen met seksisme in de popindustrie. Ook zij werd betast tijdens een optreden. Grimes heeft er bovendien genoeg van dat ze Recensies wordt neergezet als een hulpeloos kind, en mannelijke collega's die ongevraagd hun diensten aanbieden als producer, alsof haar goed ontvangen debuut-cd die ze zelfstandig produceerde een toevalstreffer was. Hey. Hey, wil hey, wanna play? arrest crime, zoals dat... Ja, dat er meer muziek op Radio 1 wordt gedraaid, dat is aanleiding voor een hoofdredactioneel commentaar in NRC Handelsblad. Daarin wordt gesproken van een stroobandje tussen luisteraars die tegen zijn en omroepfunctionarissen die de muziek erdoor drukken. De krant verontschuldigt zich op voorhand. Uh, voor wie zich echt over niks druk hoeft te maken is er altijd nog de publieke omroep. De discussie over wel of geen muziek blijkt vooral de opmaat voor een pleidooi uh, dat er eindelijk eens een kabinet komt dat de omroepverenigingen opheft en heel grondig herziet. Oké, okay, dat was hem. Mediaoverzicht. Wij, uh, wij zeggen niks. Wij gaan naar het nieuws van zes uur. Ja, ik doe eens normaal, man. Ja, doe eens normaal, Echt, man. Dat is de... Wat is tegenwoordig eigenlijk nog normaal? en willen de normale eigenlijk nog wel normaal zijn. Ja. Lekker zelf normaal! hij niet. Ja, Psychiater Dr. Sigmund heeft daar een uitgesproken mening over. Straks in Brands met Boeken. Geestelijk vader en tekenaar Peter de Wit over de Sigmund-methode. Van anorexia tot het ZAP-syndroom. Alles komt voorbij in zijn diagnostische Bijbel voor psychologen. Radio 1. Zometeen tussen 7 en 8. Peter de Wit in Brands met Boeken. Het nieuws van alle kanten.